Zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, met. nu de Grill Vampire. See your face.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 the time.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 Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Trudy Vendrich met het NOS journaal. In Griekenland zijn veel tankstations weer voorzien van benzine. Het leger helpt bij de bevoorrading omdat vrachtwagen- en tankautochauffeurs al een week in staking zijn... Ondanks de bevoorrading blijft er misschien de misschien schaars, vooral in afgelegen vakantiegebieden. Veel toeristen hebben daardoor niets aan hun huurauto. Tienduizenden Griekse vrachtwagenchauffeurs protesteren sinds maandag tegen de liberalisering van de transportmarkt. In Rotterdam hebben vanmiddag naar schatting 800.000 mensen het zomercarnaval meegevierd. Op Caribische muziek trok een kleurrijke stoet van zo'n 2000 dansende mensen door het centrum van de stad. Vanavond zijn er optredens met vooral Latinmuziek. muziek. Het is de 26e editie van het zomercarnaval in Rotterdam. De politie is tevreden over het verloop. Bij preventief fouilleren zijn een paar messen in beslag genomen, maar grote incidenten zijn er niet geweest. De Franse politie heeft een vrouw van 40 aangehouden omdat ze haar man van 80 een jaar lang in een donker kamertje heeft opgesloten. De bejaarde man werd geblinddoekt en zwaar onder voet gevonden in de linnenkamer van zijn huis in Arou ten zuidwesten van Parijs. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waarom de vrouw hem had opgesloten. De politie verdenkt haar minnaar en een zoon van de vrouw uit een eerdere relatie van betrokkenheid bij het opsluiten van de echtgenoot. De twee verdachte mannen zijn na verhoor vrijgelaten. De Johan Schaal is dit jaar gewonnen door het landskampioen FC Twente. De club uit Enschede won in Amsterdam Arena van bekerwinnaar Ajax met 1-0. Het doelpunt van Luc de Jong viel al in de achtste minuut. Hij onderschepte een slordige uittrap van Ajax-keeper Stekenenburg... Aan het eind van de eerste helft werd Ajaxi Suarez na een forse tackle met rood van het veld gestuurd. De wedstrijd om de Johan Cruijffschalen is de traditionele opening van het voetbalseizoen. Volgende week vrijdag begint de competitie in de eredivisie met de wedstrijd Roda JC FC Twente. Het weer, plaatselijk nog een bui, vannacht nagenoeg droog en 16 graden, overdag wisselend bewolkt met in de middag en avond opnieuw kans op een bui. Dit was het NOS Show.